6 uur, René van Brakel met het NOS-journaal. In Deventer heeft in een voormalige melkfabriek een zeer grote brand gewoed. De brandweer kon de loods niet binnengaan vanwege ontploffingsgevaar. De brandweer heeft het vuur onder controle. Eén ruimte van de oude fabriek is uitgebrand. Een naastgelegen hal met oude militaire voertuigen en caravans kon worden gered. De fabriek staat op een industrieterrein. De Verenigde Staten vreest dat het grensconflict tussen Turkije en Syrië escaleert. De beschietingen vormen een bedreiging voor de hele regio, waarschuwt de Amerikaanse minister van Defensie. De VS probeert via diplomatiek overleg te voorkomen dat buurlanden erbij betrokken raken. Door de gevechten tussen het Syrische leger en opstandelingen in de grensstreek komen ook mortieren neer op Turks grondgebied. Venezuela heeft de grenzen gesloten vanwege de presidentsverkiezingen vandaag. Het is een van de vele veiligheidsmaatregelen. Zo mag er ook geen alcohol meer worden verkocht... en is er een tijdelijk verbod op bedragen van wapens. Bijna 140.000 militairen bewaken de orde in Venezuela... waar president Chavez herkozen wil worden voor een derde termijn. Hij is al 14 jaar aan de macht. Op het Tunesische vakantieeiland Djerba zijn bij rellen bijna 50 agenten gewond geraakt. Een demonstratie over de heropening van een vuilnisberg liep uit de hand. De agenten werden bekogeld met stenen en cocktails. Volgens de demonstranten was afgesproken dat de vuilnisberg niet zou worden heropend. Maar gebeurde dat onlangs toch. De Japanse autofabrikant Honda heeft in de Verenigde Staten voor de derde keer binnen een week auto's teruggeroepen. Het gaat nu om ruim 250.000 auto's van het model CR-V. Een schakelaar in de deur kan vlam vatten. Een simpele reparatie kan het risico wegnemen. Honda riep de afgelopen weken in Amerika al bijna anderhalf miljoen auto's van andere types terug vanwege mankementen. Het weer eerst mist, later veel zon en droog, in de middag ook stapelwolken. Het wordt 15 graden. Dit was het NOW-journaal. Goedemorgen, dit is het journaal van Femia Verdik. Mijn goede nieuws van deze week is dat de cachère van de Albert Heijn... mijn kratje bier niet aansloeg, maar slechts één flesje. Ik had dus 23 flesjes gratis, plus het statiegeld. Ik heb hier lekker van genoten en ben mezelf een avondje gratis gaan bezatten. Dit was het journaal van Femia Verdik. Klaar voor de start? Af! Dit is Radio 1. BNN, BNN, start! Amen. Goedemorgen, het is uh, drie minuten over zes op 7 oktober 2012. Als je net wakker wordt, dan wens ik je een hele goede morgen... en nu alvast eet smakelijk met je ontbijt. Goed nieuws gisteren voor uh, Avalai. hij scoorde voor Schalke 04. Minder goed nieuws voor de fans van het celduo Lopke Berkhout en Lisa Westerhof. Die houden het, uh, die houden het samen voor gezien. Tweevoudig wereldkampioen... En ze zijn, uh, werden dat in de Olympische klasse 74. Die hebben hun topsportcarrière beëindigd. Ze maakten dat gisteren in Sandvoort bekend. Swan is van BNN University. En die ging deze week een uitdaging aan. Die echt al heel lang op zijn lijstje stond. Hij uh, waande zich in de wereld van het fietsen. En beklom het enigste, de enigste heuvel in Nederland die erom doet. De Kouberg. Ik zie de berg voor me en ik beklim hem nu. En ik zie de eerste mensen van een fiets zijn afgestald om te lopen. Dat zijn waarschijnlijk logos die elke dag de berg op moeten doen. Maar ik, ik ga ervoor. Volgens mij was hier laatst nog een hele belangrijke wielerwedstrijd. Want uh, op de berg zelf, op het asfalt zijn allemaal... Hup, larsboom. Hup, vos. Hup, vos. Ik had misschien zelf even moeten neerzetten. Go, twa aan. Go, twa Ik moet toegeven, ik beken het maar eerlijk. Ik heb uh, even een fiets afgestapt. Ik zit nu denk ik halverwege. Mijn benen zijn gewoon helemaal verzuurd. Jeetje, wat een klim. Nou, inmiddels heb ik de fiets toch weer hervat. Na een korte break van over twee minuten... en even een flinke bidon water... zit ik hier op de fiets. En ik ben zo blij... dat mijn ouders nooit boven de Kaalberg gewoond hebben. Want als je dit elke dag op moet... Dan ga je helemaal kapot. Het is zo frustrerend... Er wordt echt aan alle kanten alles ingehaald. En het stijlste stuk moet nog komen. Het is wel echt een beklimming waarin je gewoon eventjes helemaal even wegwaarts uit het eigen land. En Valkenburg is wel echt een vakantiedorpje, prachtig. Zo, met verzuurde benen, uitgeput, maar flink voldaan, kom ik boven. Ik, als niet-sportief persoon, heb het topje van Nederlands hoogste heuvel gehaald. Ik uh, maak dit programma, nou niet dit, maar uh, in de nacht, uh, nu al een paar jaar. En uh, ik heb nog nooit een redactie gehad met zo'n slechte conditie als deze redactie. Echt. Iedereen die... Ja, ze studeren ook allemaal nog. Dus ze drinken allemaal en roken en dit en dat en zo en er is echt die conditie, dus er blijft niks meer van over. Zo ook Twan, die de Kouwberg beklom. En dat is ook wel best een lastig heuveltje natuurlijk. En Twan ging ook de straat op en vroeg de mensen... welke sportuitdaging zij nog wel eens een keertje zouden willen doen. Ik zou een kartwedstrijd aan willen gaan. Ik hou helemaal niet van sport, dus er is voor mij geen uitdaging in sport. Nou, dan dus zou ik nog wel een keer uh, willen wielrennen. Ik zou het kanaal naar Engeland weer een keer willen overzwemmen. Iets met snowboarden of zo? Ja, zoiets. Gewoon een competitie. Grote zwemwedstrijd, denk ik wel. Paaldassen. En wat zou jij aan willen gaan? Voor nu uh, Nou, ik ben net begonnen met roeien. Mag dat? Uh... Ik zou uh, voor uh, dat ik ga trouwen nog wel een keer met mijn blote voeten de vier dagen willen lopen. Ik wil wel eens uh, paragliden. Dat lijkt me wel tof. Nou, ik ben niet zo'n beweeglijk type eigenlijk. Wildwaterkano. Berg beklimmen. Surfen. Uh, zaklopen. Z ja, natuurlijk echt wel uh, het skydiver. <laughs> Ferdinand, Ferdinand en voetbal. Zaklopen, ja, dat is ook wel een mooie sport. Hè. Ferdinand, goedemorgen. Goedemorgen, Luc. Met Ferdinand Hosselbux op deze vroege zondagochtend we schrijven... 7 oktober 2012, een week die weer achter ons ligt. De week waar volgens informateur Henk Kamp de onderhandelingen gelijkmatig verlopen tussen de Partij van de Arbeid en de VVD. Het was de week van Champions League en Europa League voetbal, waar drie Nederlandse ploegen ten tonele verschenen. De week waar men bij Man United sprak van het dynamic duo Rooney van Persie... en laatst genoemde de Mancunians naar een zee geschoot. De week waar de AFC Ajax door de koninklijke uit Madrid... van de mat werd gespeeld in de hoofdstad. De week waar een treetje lager in de Europa League... Twente in Zweden 2-2 speelde... en de Philips Sportverein in de lichtstad met 3-0-1 van het Italiaanse Napoli. De week waar bondscoach Van Gaal... Nigel de Jong, Rafael van der Vaart en Avelay terughaalden in de nationale selectie. Dit allemaal met betrekking voor de twee komende Interlands op weg naar het WK in 2014. En Luc, het was de week waar het voltallig partijbestuur van GroenLinks opstapte, inclusief Jolante Sap. De malaise is daar compleet en de vraag is nu, hoe verder we gaan over tot de orde van de dag. Yes, en die orde van de dag was afgelopen week nog Ajax, die speelde een wedstrijd tegen Real Madrid. En dat deden ze eigenlijk, nou, nou helemaal, niet zo, helemaal niet zo gek eigenlijk. Als ja, ze verloren wel met 4-1, vond ik zelf een beetje geflatteerd. Nou, Luc, om heel eerlijk te zijn, er is zoveel gedebatteerd en zoveel uh, gezegd over deze wedstrijd. Als je mij vraagt, hoor, ik ben ik heel eerlijk in. Ze zijn helemaal weggespeeld. U. Kijk, Real, dat weten we, heeft een uitstekende ploeg. Alleen in die competitie doen ze het niet goed. Kijk, later vandaag moet Real uit tegen Barcelona. Ze moeten aan de bak, anders wordt het verschil alleen maar groter. En kijk, en Mourinho brengt een heel goed team op het veld tegen Ajax. En op de bank gaat hij gewoon nog zitten. Kadira, Ustiel, Modric, het kan allemaal daar, Luc. Ja. Nogmaals. Madrid, die speelde Ajax gewoon weg. Joh. Kijk, het werd 2-0 en Ajax kwam terug. En ja, toen was er hoop, toen was er leven. De T2 ging in de lucht. Het, het, het kon dus niet. Er, er worden dan fouten gemaakt. En op dit niveau is het levensgevaarlijk tegen Madrid. Ja. En toen werd het 1-4, Luc, uit en over. Ajax komt, laten we eerlijk zijn, op dit niveau. het grote podium, behoorlijk te kort. Heel duidelijk, die pool is zwaar hoor. absoluut. Ja. Maar goed, het zijn zo, Luc. Maar, maar nogmaals, Madrid, joh. dat... dat dat, als je ziet hoe die gasten omschakelen, joh. En met die twee jongens uh, ervoor toen... Uh, tenminste, tot, tot die wissel van KK KK En uh, die andere, joh, die... Die Portugees, ja, dat is te gek, joh. Ja, ja, Maar het zou eventueel nog kunnen. Manchester City vind ik zelf iets minder goed. Dus het zou eventueel nog kunnen, als Ajax een goede dag heeft... en dan nog geen, dat ze eventueel nog wel derde zouden kunnen worden. En dan gaan ze toch nog door in Europa. Dat zou nog wel kunnen, toch? Kijk, voor het Nederlands voetbal zou dat heel goed zijn. Maar nogmaals, kijk, kijk... is ook niet de minste geringste, ja. In die competitie, daar doen ze het goed. Dus er zijn nog mogelijkheden. Maar je ziet hoe Ajax, kijk, Ajax heeft een jonge ploeg. Ajax heeft een goede ploeg, laat dat duidelijk zijn maar dat is voor de, ja, binnen de landsgrenzen hier. Maar op het podium, op dat podium zie je, ze komen duidelijk, ja, iets te kort, weet je. En ja. er worden fouten gemaakt, Luc. En tegen zulke ploegen, tegen het Dortmund, kijk wat er toen gebeurde in de, ja, in feite in de dying seconds, joh. Een klein foutje achterin. En ja, die bal fout goed en die wordt erin geschoten. En ja, dan ga je drie knikkers, joh. Maar nogmaals, laten we hopen dat Ajax wat bereikt. Je toch nog wat bereikt. En dan een treetje lager iets kan doen. Ja. Het is ook goed voor het Nederlands voetbal hoor, laat dat duidelijk zijn. Zeker weten, zeker weten. Laten we het hebben over het Nederlands voetbal. De competitie is in volle gang. En uh, er zijn al wat wedstrijden gespeeld in, uh, in, uh, in deze speelronde. Ronde 8. Ja, heel kort. Nek Aro die werd aan vrijdagavond gespeeld. Er werd 1-1. Gisteravond uh, was er ook het een en ander te doen. Vitas kreeg San Marco op bezoek en het werd 3 drie uh, ja het was een wedstrijd met een heleboel vraagtekens vooral rond die gelijkmaker van Vitas maar goed Willem 2 tegen de Rooms-Katholieke combinatie Willem 2 won met 1-0 Pek, kreeg Herakles op bezoek 0-3 de Roda juliana combinatie tegen VVV die op bezoek kwam het werd 3-0 Luc en vanmiddag staat er ook wat op het programma heel vroeg al in de hoofdstad de FC Utrecht gaat op bezoek en treft naar de AFC Ajax. Vrije Noord reist af naar de Euroborg Groningen. Vrije Noord, we hebben PSV tegen NAC. En later op de middag, Luc, in de Grootswesten. Twente tegen AZ. En die wedstrijd begint om half vijf. Super Sunday, zei jij, hè? Ja, het is vandaag Super Sunday en dan denk ik aan, aan, aan Spanje. Ja, vanavond tegen een uur of tien Barcelona tegen Real. En dat die zal gespeeld worden in een volgepakt eh, stadion van Barcelona. Camp nou, we hebben in Frankrijk Olympique Marseille in het Velodrome. Die krijgt Paris Saint-Germain op bezoek. Die ploeg die ontzettend veel geld heeft gestoken. Maar ja, goed, dat wordt ook een wedstrijd op zich. En we hebben in Italië... Een soort van klassico, Dario. De Rosseneri tegen de Nerazzurri. En dan praat ik over AC tegen Inter. Dus wat Lek. dat betreft die behoorlijke wedstrijden vanavond. Ja, want ik dacht ook nog van, nou ja, er zal ook wel een Nederlandse toppen tussen zitten. Bijvoorbeeld FC Twente AZ. Maar dat is, de, dat is helemaal geen toppen meer, hè, want AZ staat gewoon elfde. Luc, hier in Nederland in de competitie is er maar één wedstrijd hm. die in feite de natie, ja... Echt wakker houdt. En laten we het daarover eerlijk zijn. Dat is Feyenoord, Ajax, Ajax, Feyenoord. Kijk, PSV, Feyenoord en PSV, Ajax en Twente, Ajax. Ja, allemaal ja, wedstrijden. Maar als men over die wedstrijden gaat praten over een topper. Ja, ik vind het gewoon een grote wedstrijd. en Het moet een mooie wedstrijd worden. Maar de ene echte. De klassieker, dus net als in Italië, Spanje, zal altijd blijven tot, tot, tot het voetbal bestaat. Feyenoord, Ajax, Ajax, Feyenoord. tot slot nog even een korte beschouwing over Vitesse, want die doen het goed. Die spelen nu 3-3 gelijk, dat had wel beter gekund. Maar toch hebben ze 18 punten uit acht wedstrijden en staan ze gewoon tweede in de competitie. Als er een moment was waar Vitesse na jaren weer bovenaan kon staan. En dat voor een paar uur. Dat was het gisteravond geweest. Maar goed, kijk, hier VN komt op bezoek. Hè. Er gebeuren zaken daar uh, bij, uh, in het stadion van, uh, van uh, Vitesse. Op een gegeven moment komt uh, Vitesse zelfs achter. Um, ja, het wordt 3-3. Het wordt, uh, uh, maar kort samengevat: uh, Vitesse doet het goed. Kijk, er zijn al kreten de wereld in gekomen. Van kampioen. En ik denk volgend jaar of het jaar erop. Maar weet je wat het is Aan het seizoen, als het seizoen gaat. Eindigd is, Luc. Dan gaat er altijd spelers weg. En die spitsfase, die Boni, die, die, die, die gaat weg. Laat dat duidelijk zijn. Misschien al over een maand of twee. Maar goed, Vitesse doet het op dit moment goed. Fred heeft het goed op de rails. Ze staan bovenaan met Twente. Ja, als Twente vanmiddag wint, ja, dan gaan die nog verder. Joh. Maar huh? goed, uh, Vitesse doet het, uh, doet het aardig. Joh. Complimenten daar in Arnhem. Dankjewel, Ferdinand. En tot volgende week weer. Hè? Bedankt dat ik er mocht zijn. groet aan de redactie. Een hele mooie zondag voor jullie allemaal. Tot de volgende week. Dag.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 Space. All the comfort invested in my soul, or to feel the warmth of your smile. like wildflowers. Ben Howard, en keep your head up. Start, ik ikink. Goedemorgen, het is uh, bijna 10 minuten voor half zeven. 7. 7 oktober 2012, een hele goede morgen. Wij hebben een, uh, een roddelkoning. En die roddelkoning, die, nou, die komt wel eens de redactie oplopen. En dan uh, hij heeft hij ook al zo'n masker op. En wij weten ook niet of het nou een hij of een zij is. En dan zegt die roddelkoning, ik heb weer wat nieuwtjes... En het zegt dan ook met zo'n zo rare, vreemde, vervormde stemming. zo stemvervormen. En dan zeggen wij even, ja, nou ja oké, okay, als je wat nieuwtjes hebt... En wat, wat sleaze en dirt, laat het dan maar horen ook. Het altijd vrolijke meidengroepje K3 is onderling zo lief en leuk nog niet. Want sinds Josje drie jaar geleden als blond meisje Kathleen verving... is het niet veel soeps meer. Na een korte relatie met Gert, je weet wel, die ene van die hond... is ze nu weer aan het daten met Johnny de Mol. En terwijl Josje er lustig op los deed... zijn Karen en Christel druk met het grote K3-jubileum in 2013... En als het aan de kaas ligt, gaat K3 verder als K2... en mag Josje lekker verder daten en is Samsung de eerstvolgende. Heidi Montek, je weet wel dat meisje dat zichzelf van het geld... dat ze met de MTV-serie De Heels heeft verdiend... volledig liet ombouwen tot plastic pop, gaat aan de slag in een stripclub. Gelukkig gaat ze niet zelf uit de kleren... maar gaat ze daar het verjaardagsfeestje van de club presenteren. Wel heeft ze aangekondigd om een muziekcarrière te beginnen... en of we hier nou blijven moeten worden, weet ik ook niet. Tussen al het geschopt, menig tatoeagesessie en voetbaltraining in... hebben Wes en Jolante ook nog tijd om de voetjes te bewegen in een club. Tenminste, als je binnenkomt, want afgelopen weekend waren ze geweigerd in Club R. Ja, Wes, je moet ook niet met je voetbalschoenen gaan stappen... want dan word je sowieso geweigerd. Willem Holleder is 12 oktober te gast bij College Tour. Na gasten als Mark Rutte, Linda de Mol, de Dalai Lama en Johan Cruijff... mag Willem Holleder nu de jonge studenten antwoord geven op hun vragen. De eerste vraag is al uitgelekt. Hoe open je het snelst een flesje Heineken? Ja, Willem Holleder dus in de college tour. Ik ben Willem Holleder. Binnenkort zit ik in college tour. En ik zit naar uit om de vragen van alle studenten te beantwoorden. Wij gingen de straat op om de mensen te vragen... wat zij ervan vinden dat Willem Holleder zo in de media aanwezig is tegenwoordig. Ja, ik vind het aan de ene kant een beetje raar... Ik zou, het, ik zou het eerlijk gezegd misschien wel gaan kijken. Gewoon dat ik, het interessant om te zien. Maar aan de andere kant zou ik wel zoiets hebben van... Nou, ik zou eigenlijk niet iets uitnodigen. Zo'n man verdient die aandacht helemaal niet. Het kan misschien van binnen een heel goed mens zijn... wat hij heeft gedaan. Ja, sorry. maar dat, Je moet niet uh, zoiets... Ja, voor mijn gevoel, speel je het dan in de hand? Dat hoeft voor mij niet. Geen behoefte aan. Ja, zo hoort het niet te gaan, hè? Maar ja, dat is Nederland. Nou ja, goed, hij is straf uitgezeten. In, uh, in die zin uh, heeft iedereen recht op een tweede kans. En uh, vanuit dat oogpunt... Uh, ja, staat hij in zijn goed recht om dat te doen. Aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat uh, zijn bekendheid, uh, ja, dat hij bekendheid verworven heeft door bepaalde nou ja, minder uh, fijnere zaken, zeg maar. Dus uh, in die zin kan je afvragen in hoeverre het wel billig is om daar gebruik van te maken. Ja, goed, hij is altijd al opgehyped voordat hij al vrij kwam, dus ik sta er niet van te kijken. Dat is toch leuk? Ja, u vindt dat leuk? Ja, ik vind het helemaal geweldig. Deep path of confusion. Oh, yeah. Sing away my blues, yeah. yeah. I feel so messed up, but I thought again. Cause you could say my heart is a puzzle, yeah. Try to figure out the parts, but I'm struggling. And all I do is step back. Slash Nina June Music. Dat is uh, de Facebookpagina van Nina June. Je hoorde haar met Hearts on Fire. En op haar Twitter uh, zegt ze dat er iets aan de hand is met die Facebookpagina. Want die heeft ze aangemaakt: uh, een speciale artiestenpagina voor al haar fans. Alleen ja, toen had ze op een gegeven moment 348 likes. En dat is nou niet echt iets waarmee uh, waar, je ja, dan kan je niet zeggen van goh, oh, wat zijn dat toch veel likes? Dus nu heeft ze gevraagd om haar dan maar even echt te liken op Facebook. En ze belooft dan zelf dat zij ook nog eens een keertje... Uh, uh, wat meer berichten gaat plaatsen. Dus dan uh, ze zegt ze hier zelf, vind je mij leuk? Vind mij dan leuk op Facebook, dan vind ik jou ook vet leuk... en kan ik Hip and Happening het weekend in gaan. Nina June Music facebook.com slash NinaJuneMusic. Start, Music. ik leuk, ik. ik. Ah, moet je alleen doen als je het leuk vindt, hè? Is niet verplicht allemaal niet verplicht. We dus kijken wat de trending topic is op Twitter op dit moment. Nou, nog steeds Jolande Sap. En ook nog steeds GroenLinks. En ook nog steeds hashtag partijraad, hashtag partijbestuur. Alles wat met GroenLinks te maken is, heeft, is, uh, is trending topic uh, ook vandaag nog. Jolande Sap is afgetreden als fractievoorzitter van GroenLinks. Vrijdag deed ze dat. En gisteren, zaterdag, trad het hele partijbestuur van GroenLinks ook nog eens een keertje af. En Twitter die houdt maar niet op met daarover te praten gisteravond was het een uh, muziekavond op Nederland 3. Als je hebt gekeken, dan heb je kunnen kijken naar de hashtag DWDD recordings, waarin artiesten hun favoriete nummers spelen van hun favoriete artiest. Bijvoorbeeld uh, Sharon Den Adel, zij is zangeres van Within Temptation en zij zong uh, Smells Like Teen Spirit van Nirvana. En daarna had je ook nog de registratie van het uh, popfestival Into the Great Wide Open. En dat was uh, vorig jaar, of uh, afgelopen zomer eigenlijk, al trending topic, toen het ook daadwerkelijk afspeelden. En uh, nu was het weer trending topic, want het was op televisie te zien. Allemaal mooie bands. En uh, ja, mensen zijn al een beetje bezig om te kijken... of ze nu al iets kunnen fixen en uh, regelen voor kaarten... voor Into the Great Wide Open 2013. Een ontzettend populair festival is dat. En het was dus trending topic gisteravond. Um, nog even kijken naar de buienscan. Is het nog ergens aan het regenen? Nou nee, dat valt eigenlijk wel mee. Alleen boven de polder en boven het IJsselmeer... zijn een paar buitjes. Kijk, cijfer, bingo. Rijkcijfer Bingo, deze week uiteraard met media-redacteur Bart Harleman. En we beginnen met het EO-programma Van Rossum voor President. Maarten van Rossum gaat kijken wat hij moet doen om de verkiezingen in Amerika te winnen. Nou, de eerste programma waar we naar gaan kijken komende week... dat is, uh, wordt donderdagavond uitgezonden. En dat is een EO-programma. Dat doe ik niet zo heel vaak. Maar nu hebben ze wel iets leuks gezonden. Namelijk uh, Van Rossum voor President. En dat, uh, dat, nou ja, de titel zegt het eigenlijk al. Maarten van Rossum, die gaat eigenlijk kijken wat zou hij nou moeten doen... om uh, de presidentsverkiezingen in Amerika te kunnen winnen. Dat is natuurlijk grote onzin, want ja, laten we wel weten, de beste man doet gewoon helemaal niet mee in die race. Maar toch lijkt het me wel heel interessant om te kijken hoe nou ja, onze nationale mopperpot maar we zeggen uh, uh, het er vanaf gaat brengen. Hè? Misschien gaat hij wel virtueel in debat met mensen. Met hem gaat hij uh, uh, campagne voeren. Ik zie hem al wel staan uh, met zo'n groot spandoekvorm van Rossum voor president. Dat wordt uh, komende donderdagavond uitgezonden om half tien. Uh, Nederland één. En uh, nou, ik denk dat er nog best wel wat mensen naar kunnen gaan kijken en dat uh, zullen er, ik gok, een 800.000 mensen zijn. En we hadden het er net al eventjes over college tour met Willem Holleden. Het tweede programma is een uh, programma dat uh, uh, ik al vaker genoemd heb. En wat deze week uh, ontzettend onder vuur lag. Dat is namelijk college tour. Uh, volgende week uh, donderdag nemen ze uh, uh, het gesprek op met, uh, met Willem Holleder. En dat wordt vrijdag uh, wordt het, uh, uitgezonden. Er staat In de gids staat nog steeds dat ze Sonja Baan het gaan doen. Maar ja, we weten ondertussen weten we dus al dat dat uh, aangepast gaat worden. Uh, uh, vrijdagavond Nederland 3 om 5 voor half 9. Willem Holleder. Ja, wordt het een interessante gast? Ik denk het wel. Ik ben een van die weinige mensen die denkt. laat die man daar maar lekker zitten. Uh, Vragen met hem van het lijf. Gaat hij wat zeggen? Ik heb geen ideeën. Dat is het spannende. Uh, hoe gaat Twan het oplossen? Hoe gaat hij uh, reageren op de, op de studenten die daar zitten? Um, laat hij het achter zijn van zijn tong zien. Uh, we gaan het zien. En um, uh, nou ja, de college tour trekt over het algemeen uh, uh, nou zullen we zeggen, drie, 400.000 kijkers. Maar het zouden er nu wel eens... Nou, ik denk wel eens 900.000 kunnen zijn. Want uh, de, alle aandacht die ervoor is, die uh, zorgt er toch, toch wel voor... dat het uh, heel veel gratis publiciteit heeft gekregen. En dat heel veel mensen toch echt wel nieuwsgierig zijn... naar Willem Holleder op het podium bij College Tour. En dan tot slot nog de downloadtip van Bart van deze week. De downloadtip van deze week is de serie Revolution. is uh, net nieuw, tweede aflevering is net geweest. Uh, dit is een... Uh, ja, hoe moet ik het eigenlijk omschrijven? Uh, we kennen allemaal het verhaal van, van uh, Lost. Dat is denk ik een beetje waar je het best mee kan vergelijken. Het, is, het speelt zich af in de nabije toekomst. Over vijftig jaar er is er een, een wereldwijde blackout geweest. Er is geen enkel elektrisch apparaat dat het meer doet. In één keer uh, st stopten alle auto's, telefoons, computers, uh, lampen, vliegtuigen. Alles stopte ermee. Niemand weet wat er eigenlijk de oorzaak is. We zijn vijfde. Uh, die jaar in de toekomst verder. Hè. De, de mensheid is is uh, nee, eigenlijk teruggeworpen in de in de middeleeuwen zullen we maar zeggen. Er moet alles weer zelf uh, uh, verbouwd worden. Er zijn alleen maar mensen met pijlenboog, oude musketten, dat soort uh, uh, wapens allemaal. En het is een soort ja een soort treurig toekomstbeeld. Uh, maar aan de andere kant speelt er ook een soort complottheorie achter, van ja, er zitten mensen achter die dit hebben veroorzaakt, hè. Er zitten mensen de oorzaak achter, en er schijnt ook wel een oplossing voor te zijn. Het wordt allemaal stukje bij beetje, wordt het natuurlijk naar buiten gebracht. Maar het geeft een, het is een hele goede serie. Heel spannend, Revolution. Oh, ik ben wel een beetje benieuwd geraakt, hoor. De downloadlink naar Revolution staat nu op mijn Twitter, twitter.com slash Let's do it. Radio 1. Het is 6 minuten voor, zes minuten over. Of 7. Goedemorgen, 7 oktober 2012. En het is dus oktober. Het is Buy Nothing, new maand. Dat heb je niet heel erg meegekregen, denk ik zo. Maar daarin worden mensen opgeroepen om de hele maand geen kleding en andere luxe goederen te kopen. Nou, dat is een eitje, zei David van BNN University. En wij zeiden: betaal dan maar eens een keer een week lang niet voor je eten. Nou, die uitdaging ging haar aan en dus moest hij op hele andere manieren aan zijn voedsel komen. Er is nog wel een zak met broodjes liggen. Oh, kijk. Broodjes. Oh, nee. Ja. Nou, het lijkt wel een zakje halfjes wit of zo. Ik heb de hele avond naar mijn huisgenoten gekeken... terwijl ze lekker kies zaten te eten en champignonensoep. Ik heb niks gegeten, want het is half tien. En uh, we gaan de vuilnisbakken in, toch Koen? Ja, we gaan uh, eens even kijken of er uh, in, bij de supermarkt in de vuilnisbak nog uh, wat lekkers te vinden is. En dan uh, denk je misschien, hè, bah, vies. Maar uh, dat valt reuze mee. Heel veel supermarkten gooien, heel veel eten weg wat nog, uh, wat nog helemaal goed is. Of, ja, een soort, het is elke keer weer een verrassing wat je vindt. De ene keer vind je bijna niks, en de andere keer vind je verschrikkelijk veel van hetzelfde product. En wie weet vinden we nu allemaal Noorse zomer, en die besmetten ze met salmonella. Uh... Ben je er wel ziek van geworden? Ik, uh, ik moet eerlijk bekennen dat ik één keer uh, wel uh, wat uh, maagklachten heb gehad. Ja, toen ik een, uh, een slagroomtaart uh, iets enthousiast direct uit de container uh, op had. Dus je moet, ja, je moet een beetje oppassen. Uh, ja, op dus hij gaat ons mee op avontuur nemen, nou, denk ik. Ja, ik uh, ik hoop dat we dat uh, wat lekker vinden, dat je ook uh, vanavond wat gaat eten. Ja, want ja, ik heb wel honger inmiddels. Mag ik eens even kijken? Ja. Zou jij deze dan even vast kunnen halen? Dat is ook niks, hè? Of wel? Nee, ik zag net twee broodjes voorbij komen, maar die lagen los in de vuilnisbak. Dus dat wil je liever niet meenemen. Ja, we hebben hier een bakje met een grillworst. En ja, Er lijkt een beetje schimmel in te zitten. Ja, we zijn nu echt lekker bezig. Het ene na het andere komt eruit. We hebben al twee kilo mosselen, een bijpassende saus. Uh, gehaktballen inmiddels. Eitjes. Eitjes. Kaas. Wauw. Uh... Er is eentje kapot. Ja, maar die hebben ze er al netjes uitgehaald voor ons. Er zijn nog vier prachtige eitjes. Oh man, dit wordt een feestmaken. Ja, daar uh, kan je goed van eten. Ik ben niet per se milieu bewust, maar ik ga nu zelf... Uh... Ik begin te twijfelen, moet ik zeggen. We zijn echt een. Uh, nou. Exact een half uurtje buiten geweest. De chocoladecake hebben we wel echt weggegooid. Die is niet meer goed. Maar ik tel hier twee exemplaatjes: Vriese naal, kaas. Een stokbroodje. Uh, Lekker chocolade. Uh, Geel worstje. Een hele tas croissants. En de crème de la crème. Een pan vol mosselen. Uh, ze zien er toch. Het is net nee, geen volwaardig avondmaal. Er zijn er toch wel een paar die. Er spannend uitzien, maar als ik nou bijvoorbeeld deze zou pakken. Een gekookte mossel. Ik haal hem nu uit zijn schelpje. Ja. En... Nou, een mossel. Uit de container. En Dan heb ik nog mijn huisgenoot. Die leeft zo ontzettend met me mee... dat ik de hele week uh, zo moet ploeteren. Ik heb er een glaasje wijn bij. Die is ook gratis. Gadver, gadver, gadver, gadverdamme. Ik zou er zelf niet aan moeten denken. Doe maar, die gaat binnenkort weer optreden Symfonica in Rotterdam. Alles gaat voorbij Alles gaat voorbij Alles gaat voor Alles Elke droom vervaart je hoog oog open doet Je raakt het kwijt Al doe je nog zo je best Je kunt niet op tegen Te weten. Je kunt het wel vergeten. Je verliest het ook. Je leeft maar één keer, dus weet wat je doet. Leef volledig zonder spijt, want berouw doet niets goed. Zie het leven als een nachtbaan: vallen en weer opstaan. Alles, maar dan ook, alles gaat voorbij. Alles gaat voorbij.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 dus laten wij beseffen hier dat alles relatief is. Maar alles raak je kwijt, dus vergeet niet te genieten. genieten, genieten. Alles gaat voorbij.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 Dus, hè. 13 oktober 2012 staat Doe Maar gewoon in het Gelderdoom tijdens Symfonica in Rosso. Dat is toch ook wat? Die waren ooit een keertje uit elkaar gegaan, maar ze uh, zijn nu weer helemaal terug. Ze hebben een album, een EP opgenomen met allemaal rappers van Top Notch. En deze is daar uh, onderdeel van. Je hoorde, alles gaat voorbij van Doe maar en van Postman en van Krantjepap. Pap. Start. Luk ik denk. Ik was een jaar getrouwd afgelopen week. 4 oktober, dankjewel, voor de felicitaties. En uh, ik vierde een feestje. En ik had een jongen uitgenodigd. en Een jongen die uh, een vriend van mij. En die, uh, die werkt bij 24 Kitchen. Dus hij was aan het vertellen en aan het vertellen... over dat uh, succesvolle kookzender. Uh, uh, hoe goed het allemaal wel niet ging en zo. En uh, hoe leuk het allemaal was. En de doelgroep en dit en dat en zus en zo. En toen dacht ik ineens van ja, verrek. Mensen zitten gewoon, uh, zitten gewoon allemaal massaal te kijken naar kookprogramma's. Oh. Bianca Tan, goedemorgen. Bianca, goedemorgen. Goedemorgen. Oh, hi, goeiedag. En, ja, ah. Jij bent uh, culinair kennis, zoals het dan heet. Hè? Jij uh, bent druk bezig met een documentaire over de culinaire success Johannes van Dam. Klopt. En uh, je bent ook te zien op AT5. En uh, ik was te zien, ja, ja, vijf jaar geleden was ik voor yeah, de laatste gezien. Yeah, je hebt maar... gelijk. Maar... Ja. En, en, en, en die kookprogramma's dat, dat schiet als paddenstoelen schiet dat de grond uit. Um, uh, kijk jij zelf al eens naar 24 Kitchen bijvoorbeeld? Nee. Nee? Oh, nee. Waarom niet? Jij bent toch culinair kenner? Dat lijkt me juist een prachtige zender voor jou. Ja, dat, dat is ook zo. Uh, ik heb een lullig antwoord. Ik heb te weinig tijd. Oh, dus je, ah. je hebt gewoon geen tijd om TV te kijken in het algemeen? Nee. Oh ja, nee, dan houdt het op inderdaad. Ja. Ja. Er zijn heel veel koopprogramma's op de, op de televisie. Je hebt die oh. hele zender, 24 Kitchen. Maar ook allemaal andere koopprogramma's. Live in Koekien. Veel meer andere. Wat vind je ervan? Um, nou ja, je, je zegt, ze schieten als paddenstoelen uit de grond. Volgens mij is dat al een hele tijd aan de gang. En is dat uit Engeland overgewaaid. Um, en um, ja, mensen vinden het leuk. En het is een uh, trend, zoals je dat noemt. Ja, vind je zelf ook leuk? Um, ik, ik vond, toen ik er nog tijd voor had, <laughs> vond ik het geweldig. En met name de BBC-koopprogramma's. Uh, Op zaterdagochtend heb je een programma. Saturday Kitchen. Yeah. Um, en daar werden allerlei oude uh, rotten uitgezonden, zoals Keith Floyd, die um, als eerste nog voor... Nou, hij was het grote voorbeeld van Joop Braakhekker. Oké, okay, ja. Yeah. Um, die ging op locatie koken. Dus op een boot in Vietnam. En die maakte dan mm. de leuke grappen dat als die boot bijna in de flik, flik vloog, omdat de wok een beetje te hard ging, dan zei die ah maakt niet uit, de BBC betaalt wel een nieuwe. Yeah. Dus, dus die haalde live... Um, dat wat er gebeurde, dus ook als de hele... Uh het hele gerecht moest ging, dan klikken die dit in de, in, de, in de prullenbak. En dan zei die, weet u, we beginnen gewoon weer opnieuw. En, ja, en dat, was, uh, dat was qua programma echt geweldig. Ja, en dat, en maar, nu, maar, daar, maar daar zat een beetje humor in natuurlijk ook. Daar hoor. zat humor in ja, ja. en er zat geen nare jury bij die heel zuur zat te kijken... Waar, waarom be besta jij eigenlijk? En dat is mijn, om je een antwoord te geven, dat soort programma's... vind ik heel vervelend om ja, naar te kijken. Dat, dat zijn programma's al... waarbij de jury zegt... Jij bent niks waard. Er zijn ook programma's waarbij je echt wat leert over een land of over een gerecht. Daar kijk ik heel graag naar. Ja, dus, dus programma's als Top Chef en Masterchef en uh, programma's waarin uh, een jury de kookkunsten van de kandidaten uh, becommentarieert, dat vind je eigenlijk niks? Nee, ik begrijp ook niet zo goed waarom het nodig is. Dat is dan het wedstrijdelement wat spannender is dan waar het mij om zou gaan namelijk iets te koken en hoe doe je dat nou? Ja. Jij zit in die, in die culinaire wereld. Is het een strijd onder de, de, de, de koks om in zo'n tv-programma terecht te komen? Willen ze dat graag? Uh, ik heb geen idee. <laughs> ik ben uh, wel eens gebeld om voor um, uh, Live Cooking... Uh, uh, ...Rudolf van Veen te vervangen. Ja. En dat betekende dat ik dan op zondag uh, 44 weken lang de hele zondag kwijt. Dus dat vond ik een beetje veel. Ja. Um, maar ik, ik heb niet... Ik moet ook zeggen, ik ben... Uh, Eerder maken dan culinair kennen. Uh, maar mensen verwarren mij nogal een beetje met kok zijn of, of, of culinair kennen. Of, uh, maar ik, ik weet het niet zo goed of er, of er heel veel concurrentie is. Ik ja. denk dat heel veel mensen dat graag willen. Ja, want nou, je kunt er natuurlijk ook geld mee verdienen, natuurlijk ook. Ik en uh, en uh, je kunt mensen naar je restaurant toe lokken. Dat is natuurlijk ook zo. Ja. Ook dat. Maar hoe zou jou. Uh, stel, jij zou een. Want je bent dus ook programmamaker. en, en, en uh, je hebt een programma gemaakt, Eten met Bianca. Maar hoe zou jouw. Jou, jou, Ultieme uh, kookprogramma eruit zien. Als je gewoon alles kan, alles mag. Um, dan zou het. Uh, nou, ik, ik pik een voorbeeld. Uh, het, is, het, het is dan iets Engels, iets BBC-achtig, dus kosten nog moeite gespaard. Want ja. we hebben bakken met geld om <laughs> ja. programma's te maken. Um, er is nu een programma, de Great British Break-Off. Ehm. Um, als ik het goed heb ja. en die, dan gaan allerlei mensen in een tent, uh, waaronder ook BN'ers, dus dat concept doen ze ook. Uh, gaan de meest traditionele uh, bakrecepten maken, dus scones of een tulband, of uh, en dan. K ...krijgen ze les en er is een, is een geweldige zuur die alles proeft en ook op een hele leuke manier dat proeft. Um, en wat het mooiste is aan dat pro programma is dat je les krijgt en dat je helemaal win krijgt... ...oh, ik wil ook die taartjes gaan maken. Ja, ja. Ja, Zo'n soort programma, uh, liefst ook op locatie, maar ik heb twee kinderen dus ik kan niet weken van huis zijn. Nee. Maar als dat allemaal kon, dan uh, op locatie, het echte tv, dus ook als het misgaat, dat allemaal laten zien... Uh, dat zou ik heel erg leuk vinden. Ik hoop dat er een zender is die voor je gaat sparen en dat je het programma toch kan maken. En dan, ach, dan neem je toch lekker je kinderen mee op locaties, toch leuk? Uh, als dat geld zou zijn, zou <laughs> het gelukkig zijn. Maar dan moet het, uh, Luc, dan moet het nadat ik klaar ben met de documentaire over Johannes van Dam. Ja. En daar kunnen mensen aan meedoen, want het oh. is een, een crowdfunding-documentaire. Iedereen die de film wil zien, kan op nieuwspost.nl de keuken van Johannes aanklikken. En dan kun je zien hoe je mee kunt doen. En je krijgt voor 100 euro bijvoorbeeld het premier. Die krijg je cadeau. Heel goed, heel goed. Ik hou heel erg van dit soort crowdfunding projecten. Nieuwspost.nl ja. en dan klikken op de keuken van Johannes. Dat was het hè? Ja, nieuwspost.nl, de keuken van Johannes. Bianca, Dan, dankjewel voor je verhaal. Graag naar. Ja, en uh, ja, wij, wij, uh, wij vroegen ons af wat nou eigenlijk de lievelingsgerechten zijn van jou. Mijn lievelingseten is entrecoal. Mijn lievelingseten is oh. sparrips. Um, sushi. En ik vind het lekker om. Te... Ik weet echt niet waarom. Maar ik zou het wel elke dag willen eten. Zo lekker vind ik het. Een Big Mac menu bij de McDonald's, omdat het heel lekker is. Kaasfondue, omdat ik me laat, heb laten vertellen dat het heel goed is voor de lijn. Mijn lievelingsgerecht is Chink Tonight. Het lijkt heel simpel, maar op de manier waarop mijn moeder het maakt, is het heel erg lekker. Nu, als ik nog steeds gewoon op mezelf, als ik thuis kom, dan maakt mijn moeder dat speciaal voor mij. Ze noemt het zelf kip uit een potje. Maar ik vind het heel erg lekker. Mijn lievelingsgerecht, um, even kijken we, pasta kip pesto omdat ik het zelf heel makkelijk kan maken, <laughs> als studenten. Mijn lievelingsgerecht is rotti, omdat ik dat al vanaf mijn derde eet. En dat is nu vandaag 21 jaar. En omdat ik het net in Suriname ongeveer acht keer heb gegeten in twee weken. En ongeveer 20 keer heb gegeten in vier weken. En het nog steeds mijn lievelingsgerecht is. Ja, ik vind het ook wel lekker, oh God. Heerlijk, heerlijk. Uh, Bianca, die we net hoorden, die kijkt dus niet zo vaak naar dat soort koopprogramma's. Zoals bijvoorbeeld 24 Kitchen, of uh, Life and Cooking, of Top Chef of Masterchef. Mandy is van BNN University en is een van de mensen die wel naar zo'n programma kijkt. En met haar vele anderen hoor. Maar waar hoor je nou eigenlijk zo'n programma? Nou, niet dus eigenlijk. Mandy heeft daarom een poging gemaakt om een van haar favoriete recepten ten gehore te brengen. En dit receptje heeft ze op haar zestiende van haar moeder geleerd. Met Mandy. Als eerste hebben we hier kramige aardappels, tomaatjes hebben we gekocht, knoflook, ui, komijnzaadjes, masala dat is nou, een soort van Surinaamse curry. We hebben zout en peper hebben we zo nodig. We hebben zonnebloemolie nodig, azijn, kouseband dat is een soort Surinaamse boonsoort. Eieren hebben we gekocht. We hebben bouillonblokjes, kippenbouillonblokjes gekocht en de kip zelf. En ook een klein beetje heb ik vals gespeeld, want de roti die heeft mijn moeder gemaakt. Um, want dat is een eeuwenoud recept van mijn moeder. Ik ben begonnen met het marineren van de kip. En wat ik precies heb gedaan, ik heb de kip als eerste even gewassen met uh, azijn en water... Dat klinkt allemaal een beetje raar, maar in Suriname is het heel normaal om je kip te wassen. En na het was heb ik dat even laten uitlekken. En vervolgens heb ik er wat knoflook bij gedaan, wat zout en peper. Een klein beetje al van die masala. We zijn inmiddels een paar uur verder. En dan gaan we nu de rest van de ingrediënten die we hierbij nodig hebben. Eén groot uitje, die gaan we nu snijden. Zo, even kijken. Dan pakken we een grote handje. Wat we het allereerste dan gaan doen, is dat we een beetje olie in de pan doen. Uh, heb ik hier een schaaltje wat van die masala. En dan halen we dus ook gemalen komijn. En dat meng ik dan even. En dan bakken we dus even die currypoeder aan. Ook even de waterkoker aan, want uh, we hebben zo ook bouillon nodig. Nou, Op een gegeven moment zie ik, ja, komt er nu een beetje rook vanaf. Op dat moment kan dus de kip erbij. Terwijl de kip een beetje aan het pruttelen is pakken we de tomaatjes, die gaan we ook even in stukjes snijden. Dus dan hebben we nu die tomatenstukjes en die stukjes ui ook nog apart. En dat gaan we straks, als die kip een beetje is aangebakken, gaat dat er nog bij in. Zo, eventjes omdraaien in de pan. Ondertussen is mijn water ook al gekookt. En dan doen we dus even met die kippenbouillonblokjes. Maak er eventjes een bouillonnetje van. En dan komt de bouillon erbij. De kousenband is ondertussen ook gesneden in stukjes van zo'n 5 à 6 centimeter. En de aardappels geschild en in blokjes. Nou, de kip heb ik nu inmiddels al ongeveer een uurtje lekker laten stoven. Nou hebben we hier die pan met olie voor de kousenband. Dat moet je dan gewoon eigenlijk een beetje, een beetje omscheppen. Een klein beetje peper daarbij op een ander pitje ook even water opgezet voor de eieren. Dan nou, halen we de rotties. Dat is dan die pannenkoek. Die halen we er even bij. En dan moet je eigenlijk gewoon even de pan heel heet maken en dan aan twee kanten even bakken. En je hoeft daar geen olie of iets bij te doen. Het is dus eigenlijk meer opwarmen. En als dan alles klaar is, dan kun je het allemaal mooi op de borden neerleggen. Bestek is trouwens niet nodig. Je mag lekker met je handen eten. En het is misschien niet het makkelijkste om mee te beginnen, maar ik denk toch dat je het kan maken. Heel veel succes en eet smakelijk. Hier in start. Je luistert naar Radio 1, je hoorde Dancing in the Moonlight. En tot zover Start. Marcella volgde vandaag Robin en die ging internet daten. Hoe heet ze eigenlijk? Anne heet ze. Tenminste, dat denk ik. Ja, of het is een 42-jarige man. Nou ja, ik denk dat ze dan anders wel onder Crazy Lover 93 had zich ingeschreven of zo. Bart, die adviseerde in Kijkcijfer Bingo de serie Revolution. Het speelt zich af in de nabije toekomst, over 15 jaar. Er is een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 En dit is De Zondag met Kiva Aloes. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaan jullie doen? Uh, ik ga straks uh, maar praten met een veelzijdige Marokkaanse Nederlander... Aziz Aynan. Uh, hij is schrijver, columnist... maar hij is ook docent aan een hogeschool. En hij is de geestelijk vader van een vrolijke musical... genaamd Ik, Dries. Uh, wat uh, een, uh, uh, een musical is naar aanleiding van een boek... dat hij met iemand anders heeft geschreven. En... Super. En...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 Kijk dan op wildegansen.nl. Artman, een nieuw AVRO-programma... waarin beeldend kunstenaars David Bade en Jasper Krabe de link leggen tussen het werk van moderne kunstenaars... en beroemde genres uit de beeldende kunst. In de aflevering over het portret krijgen de heren een lesje kijken... van Michael Pollemans en fotograaf Koos Preukel. Artman, vanavond om tien voor zeven bij de AVRO, Nederland 2. Dit is Radio 1.